op ZFM dat er een het teken staat van de nieuwe receptie... Op de, in de Dorfskerk die nu al bezig is. Nou, en namens iedereen wij is ZFM uiteraard een geweldig 2026 gewenst. Ik mag overigens ook nog zeggen goedemorgen... want dit programma wordt morgenochtend en maandag herhaald... tussen 10 en 12 uur op de tijden dat het goedemorgen zo van de maal wordt uitgezonden.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 Hij geeft iedereen een hand. Dat is natuurlijk keurig de burgemeester die iedereen een prettig en gezond en gelukkig nieuwjaar neemt. Absoluut. Nee, dat is heel duidelijk. Ik sta hier naast Jan-Jaap de Kloet. Oh, nou doen we de groeten. Ik krijg de groeten van Hans. Goed het Oké, dankjewel. En het is best heel druk aan het worden hier. Ja, wordt het druk? Hans. Ja, ik zie de hele gemeenteraad natuurlijk. Ja, Alle ja, ja. raadsleden en, en, uh, en wethouders, en natuurlijk de burgemeester, die zijn er allemaal. Ah. Er zijn de steentjes hier van de KNRM. KNR, KNRM, ja. Ja, ja. ja, en van uh, wat hebben we hier regenboog bij? Komt zandvoort.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 Ja, dat is en belangrijk. Alle grote ontwikkelprojecten in deze mooie gemeente van harte ondersteunen. Oké. Okay. En dan moet je natuurlijk uh, jan jaap steunen. Ja, dat moet eigenlijk elke dag. <laughs> dat, doe ik, dat doen we elke dag. Ja, ik zou zelfs om mijn stemmen als je ergens bij stond, maar dat is denk ik niet ja, het Ik kan niet op mijn stemmen, hè? Nee, dat, dat is dat, jammer, hè? Jammer, hè, jan Ja, ja heel jammer. Want, uh...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 Zijn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 Ja, 2026 is het toch? Nou, ze zijn allemaal overleden in 2025. Oh, want in ja, twee dagen ja, ja. gaan er niet zoveel dood. Uh, ik, sta, uh, ik sta hier bij uh, Ben. Uh, maar die heeft geen tijd. Die moet nu... Ben heeft geen tijd. Nu wil het gebeuren, luister mee. Het is tijd voor een serieus onderwerp. Kom allemaal naar het midden toe. Het wordt inderdaad al wat stiller, want ik heb een speciale klas uitgehouden. Wie is hij dan, onze eigen burgemeester Mobber? Nou, dan uh, gaan we zo luisteren naar de nieuwe Year's oh, uh, ben, ben ik goed te horen, lieve mensen? Heel mooi. Uh, welkom, voor Heel hartelijk welkom bij deze receptie vanavond. En ik begin uh, met u een welgemeend fantastisch 2026 van te wensen. En dat u er allemaal bent. Heel hartelijk welkom en met name dank ook weer aan de organisatie. Filles um, Kok, Heli Jansen, Jan de, Skok, de Janssen, Janssen, Otto en natuurlijk Ben Zonneveld. Een klas van... Dat jullie dit weer allemaal leuk in het uh, En natuurlijk ook de studenten van het NDO Airport College, die ons altijd uh, bij dit soort evenementen ondersteunen. Dank dat jullie er zijn en dat jullie ons weer helpen. En natuurlijk ook veel dank aan het kerkbestuur... ...dat we weer welkom mogen worden zijn vandaag. Vorig jaar was het een fantastische succes om het op deze plek te doen. De plek die we echt als ontmoetingsplekken voor onze gemeente willen zien. Dus fijn dat we hier uh, weer zijn. Beste dus, mensen... Um, ...ik begin mijn speech in het besef... Oh, ...en ik wil dan nog even Maxine... ...DJ Lady Mix die de laatste muziek zorgen. ...20 jaar DJ in Zandvoort... ...een van onze bekende DJ's... ...en ook van...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 Beste mensen, het afgelopen uh, jaarwisseling is relatief rustig verlopen En daar ben ik ongelooflijk van de Er waren een paar kleine incidentjes in Zandvoort, maar ik mocht uiterlijk zijn naam hebben. Maar niet in vergelijking met de excessen die we in de eerste van de te zien hebben. Maar ik slaat er wel aan bij mijn ambtsenoten, en ik heb net ook even gesprek met de politie gehad daarover, dat geweld tegen hulpverleners op welke manier dan ook nooit getolereerd mag worden en nooit rechtvaardig is...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 En ik weet zeker dat de minister in voor, voor een belangrijk deel te danken is van het werk wat zij doen. Dus dank daarvoor. <lacht> en lieve mensen, dan nog een klein dat gisteren natuurlijk toch ons kwam: dat de nieuwjaarsdag helaas voor de tweede keer niet door mocht gaan. Ik was zelf een beetje opgericht. Ik had mij voorgenomen van voor het eerste keer mee te doen. Uh, maar wat de een teleurstelling voor iedereen die... Wel, uh, althans wel de gemeente willen doen. Uh, maar met name ook voor de vele verenigers in de organisatie, dat voor de Tweede Wereldbeleid is afgelast. Dus heel veel beter en we gaan er gewoon vanuit dat volgend jaar het hier weer, weer doorgaat. Lieve mensen, op 30 januari trappen wij het jubileum af om te vieren dat wij als Zandvoort 200 jaar bestaan als badplaats. En natuurlijk bestaan we als dorp al veel en veel lang. Maar dankzij het inzicht van vijf mensen... die toen vooruit durfden te denken... staan we nu hier als trotse inwoners... van wat we echt neemt... de allerleukste en de mooiste padbaas in het land... en misschien wel van de hele wereld. Um, dus het valt met het dingen in huis. want we uh, leven het hier het beste is... in altijd een moeilijke tijd. Nieuws vanuit de hele wereld... en vanuit ons eigen land... Stemt vaak somber en verdrietiger. En tot nog kort zagen wij slecht nieuws als we iets wat van buiten kwam. Maar dat is niet anders. Want er bestaan echt bedreigingen voor het leven zoals wij dat kennen. We kregen allemaal een brochure op de mat de afgelopen tijd. Hoe moeten we handelen in tijden van crisis? Bijvoorbeeld als het gas, elektriciteit, water, het of het internet, maar de niet uitvalt. En dat is geen bangmakerij. Maar het is wel om ons bewust te maken.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 ook in uw sociale omgeving... met spoorbaarheid... en ik vraag u om echt te varen... zo aan te gaan... want dat is de essentie van de wereld. Lieve mensen... bij zo'n was het nog niets liever... dan kijken naar de zin. We hebben zelfs... op onze middenboudervaar van Beel... een tafgekeld van kreerse taal staan... dat deze levenswijze op een wijze... voor Maar één ding... als je naar de zee kijkt...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 En zelfs de contouren van de De Zandvoort is de strand. zegt een Duitse toerist uit het woordgebied. En dat klopt. ons Zandvoort is van velen. Van de Amsterdammers, die hier komen uitdaging Van de influencers, die ze wel fotograferen op het Zuidlands, van de Kuitesurvers op het Noordstrand. En van de vele internationale bezoekers van street art. Een ogenblik, een ogenblik, de, de andere kant op, is belangrijk. Dat zal bijvoorbeeld ook zo kunst en cultuur. Laat ons over de grenzen heen kijken, ook als het daarom gaat. Want ik vind het prachtig om te zien hoe zo'n soort zich cultureel ontwikkelt. Het door mij zeer gewaardeerde schrijver Marcia Luizen, ze heeft vorige week een fietsergekomen in de Volkskrant, waarin ze feil overbood hoe autocraten en populisten cultuur haat. Want kunst maakt mensen slimmer. Kunst laat mensen nadenken. En daarom ben ik blij, zoals de culturele beweging die zo wordt doormaakt. ...kijk naar het succes van zo'n soort arts... ...of naar de nieuwe Peter picturese ...festival vloed... ...tijdens hemelvaart... ...en kijk naar de culturele trio... ...Zandvoortsmuseum Blauwdeltren... ...en theater de the Colt. Ook een maand op de gekocht... ...met een programmering die klinkt als een klok. En ik ben ongelooflijk trots... ...en blij dat onze inwoner... ...Neil van ...met haar achtergrond en Kees van Amstel... zich verbonden hebben als ambassadeur. Blau de Blauwdeltren is de huiskamer is De huiskamer van onze verenigingen. Een organisatie zoals Clusters. Nou de Bibliotheek. En dan het Zandvoortse Museum. Want wat heeft iedereen ongelooflijk veel werk gezet om te kunnen verhuizen naar het HBMZ? En kijk naar de Street Art Zandvoort. Wat een festival. Het pikelt en het schuurt. En ik vind het altijd mooi als we weer boze krijgen als de meten van mensen die aanstroom nemen aan kunstwerken die daar tentoongestroomd worden.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 Zaken worden snel als overlast die horen bij gewoonte en van jongeren. Natuurlijk doe je geen opdracht om, om je te misdaden. Maar jongeren worden het feuze op te zoeken. Jongeren mogen en moeten af en toe op de weg gaan. Lees het boek van Kira Smit in het Arme Slaglof. Milk psycholoog uit Weenschreden. Zij is heel helder dat we te beschermend zijn in de richting van onze jongeren. Te weinig ruimte steden voor hun ontwikkeling. Ze verwoordt het mooi. Het is niet nooit van het pad afgezien geweest. Juist buiten de paden, natuurlijk, spannend studeren. En ik ben het daar mee eens. Ook als dat soms leidt tot erfenis. Ik ben trots op het werk van onze jongeren op het Ik heb ze net al genoemd. Ze snappen onze jongeren. Ze spelen een belangrijke rol dat jongeren het niet afgeleiden. Omdat lagere dat voorkomen, in plaats van jongeren over één plan te studeren. Dat we zorgen dat zij, bij vallen in de opstandingsstart, trotse en blije bewoners van onze gemeente worden. Beste mensen, u verwacht nog getwijfeld dat het een dansstop uit de eerste helaas. Ik ga Er wordt een nieuw kabinet verstoord. En wij zitten ondertussen met een dubbel religieus kabinet. En die willen we niet. Um, maar de wereld staat in brand. En ons land staat stil. En wij willen daadkracht, we willen oplossingen, we willen duidelijkheid. Partijen stappen uit hun kabinet alsof ze je, je laatste schoonliefde uitmaakt. Ze laten het land als ze weer een puinhoop. En ik hoop dan echt ook dat we snel in Den Haag een stabiel kabinet van partijen hebben die Nederland neutraal stelt. Want dat is echt nodig, want het gaat nu niet goed. Betharder Peree heeft enorm te hoog gelopen tegen de BTW-verhogingen op de overnachtingen. Wat echt heel schadelijk is voor ons worden.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 Moet er een concept een een regeerakkoord leggen. En ik zeg, alsjeblieft, haal Nederland en dus ook Zandvoort van het volk. En liever met ze ook bij ons aan politiek door. Over 75 dagen gaan wij naar de stemmers dus voor de gemeenteraad. En het valt, de Zandvoort echt iets te kiezen. En ik vraag, informeer u goed en laat u niet de eerste informatie door stemmingmakerij op bijvoorbeeld op de social media. U kent de uitrekking, als het te mooi klinkt, te baardje. ...dan is het waarschijnlijk niet waar. En als wij ons verzetten om mensen op te vangen... ...dan komt dat vanzelf naar andere gemeenten gerechten. En door iets in je eigen achtertuin tegen te houden... ...schuif je het probleem door naar je vuurman. Dus als we in soort een open en ...met een open link de wereld te vermoedelijk treden, ...betekent dat ook iets... ...voor hoe onze politiek tegen die wereld aankijkt. We zijn geen verantwoordelijk. We zijn geen republiek. Wij zijn Zandvoort, dat bestaat bij de generatie van ons achterlanders. Daar komen onze bezoekers vandaan, daar verdienen we ons geld. En dat betekent verantwoordelijkheid nemen en moeilijke keuzes maken. En willen we dan alles laten zoals het is, of gaan we door met vernieuwing en verandering? Ook zichtbaar. De vernieuwde watertelongen zal dit voorjaar haar hoogtepunt bereiken. Er komt een prachtig hotel door Padhuizenplein en een lerenboerevaart zat op te stoppen. En iemand die nu 75 is kijkt misschien bij moedig terug...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 ...want de nostalgie naar de Zandvoortse kandeur van 1880. Die kandeur bestond uit grote hotels... ...die voor een deel alleen bestemd waren voor de adel en de elite. En de gewone man was niet welkom in Zandvoort. En toen het volk eenmaal massaal de treinen en de auto dicht het, uh, het strand nam... ...maakte die elite plaats voor iedereen. En ik ben ook zelfs op dat wij sinds nu een badplaats voor iedereen zijn. Zandvoort is de plek voor ontspanning, recreatie en vertier...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 En daar ontmoet ik een man en zijn naam is Mark Buur. Hij komt uit Haar en hij is onder andere de uitvinder van de Burendag. Het is een bijzonder positief mens die zijn leven in het tekenstel van positiviteit en verbinding. Zoek hem op in je of van je stoel. Zijn lijkt ondanks alles, ondanks alles moet er moet ruimte zijn voor hoop. Hoop is volgens je pas in een tijd waarin je vaak op negatieve zilverenstilte van aandacht zet. Ook op goed aan elkaar doorzetten. Door. En zijn call to action zet over elk negatief bericht niet in post positieve Dus mijn overwinning, laten we de positieve kracht overheersen. Laten we de negativiteit die vaak overheerst op social media verslaan, door alleen maar mooi in de te plaatsen over alle krachten dingen... in onze gemeenschap Op deze plek, in deze ruimte, is al vaak gesteld over draagzinnigheid. Over luisteren en omzien naar elkaar. Mensen verschillen. Als ik s'avonds door doorblok, heb, zie ik al die ramen als een licht Allemaal huishouders met elk hun eigen leven. Leven met elk hun eigen sleutel en zorgen. Gezinnen, alleenstaan. Jongens, stellen als mensen van 60, eh, die al 60 jaar getrouwd zijn. Een jongen met een onzeker huurcontract. Of een pensionaris die zijn pensioen of zijn lucht in de hypotheek al heeft gehad.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 de zandvoort ligt samen achter de duiven. En ook al is het makkelijk om je zit naar de zee te staan, ik vraag me kost om te draaien. De wereld is echt groter dan ons dorp. 2026 wordt een bijzonder jaar. En ik vraag het in de toosten. Blijft het aardig gesprek, zien ook wel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 Van het overlijden van Brian Wilson, de oprichter en de breinachter de Beach Boys, die overleed op 11 juni uh, van, van het vorige jaar bij 82 jaar. En in 1963, heel lang geleden is dat hoor. Maar goed, uh, als hij een grote doorbraak. Tenminste de band, de Beach Boys, met uh, het zeer bekende LP Surfing USA. Dat ken je ook nog wel Maya, toch? Ja, ja, ja. ja, dat moet iedereen kennen eigenlijk. Die een ja, beetje... maar ik, uh, ik was toen wel te jong nog om... Uh, ja, om... dat begrijp ik. Ik had ja, ook wel. Ik, nou, ik was er negen toen, geloof ik. en uh, Ja, dat er dat, dat niet helemaal bij. Mijn eerste plaatje was trouwens van de Bee Gees. Mijn eerste plaatje was van Black Sabbath, Paranormal. Black Sabbath, oké. Okay. We, ja. we, we gaan we zo meteen ook wat doen. Dan gaan we niet? zo meteen ook Ja, wat inderdaad. Doen. En... Um, uh, de mijne was de New York Money Disaster, 1941, van de, van de Bee Gees. Maar goed, uh, mm. ik ga ook nog even. Er stond er vorige week een uh, heel aardig uh, overzicht van uh, 2025 in de Zalvoerse krant. Uh, ja, het was natuurlijk het jaar van uh, Yves zo ook, hè, opgetreden bij ons uh, voor de Grand Prix. Maar zijn hoogtepunt was natuurlijk in januari. Toen werd er een tulp naar hem vernoemd. Heb je dat ermee gekregen? Ik heb het niet, niet meegekregen, nee. <laughs> ja, dat, dat stond in de Zoverse krant. En als we dan even naar uh, februari gaan, dan uh, zien we dat uh, toen Jan Jaap de Kloeten eigenlijk de eerste uh, sloophamer er ter hand nam om meneer Rukkert naar, naar beneden te krijgen. Dat is dus al uh, volgende maand, al een jaar geleden kunnen ja. gaan. Ja. En staan er al huizen? Ik heb ze nee, nog heb, niet, ik heb niet ja. gezien. Maar ja, de burgemeester die zei het net al, het duurt en het duurt en het duurt. Ja.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 Er kon geen einde aan komen, maar goed je weet is heel die zomer lang De wereld was toen vol van licht en leven: van haring, geur, vermengd met zonnebrand. Parasol met fel licht te zetten. En in je kleren stuurde zacht het zand. We speelden golf en jeu de boer. We zonden zalig in een stoep. We dreven met een vlot op de rivier. We werden weken lang verwelkt, maar aangaande alles komt er net. Nu zit ik met mijn dia's in de regen hier. is weer voorbij, die mooie zomer. Die zomer, die begooid in mij. je dacht, dacht dat er Maar oh, je weet, is heel die zomer al weer lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen. Het s nachts al lang weer mijn pyjama aan. Dan had je eens in juli moeten komen. Toen sliepen we s nachts buiten op het strand. En s morgens vissen in de zon en zwemmen zo ver als je kon. We voeren met een bootje net op zee.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 Voor je, weet het, je, weet het, je weet weer lang voorbij. Ja, Gerard, Gerard Koks, uh, 13 september vorig jaar ontspiel hij ons, 85 jaar weet hij.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 Um, ja, we gaan weer naar Ger. Ja, Ja, je kan bijna niet wachten, hè? want je zit er doorheen te schreeuwen als wij hier uh, nog even wat vertellen. Ja, maar ik dacht ik meteen aan de beurkant. Nee, dat ben je dus niet. Je moet gewoon even geduld hebben, Ger. Nee, want je staat, te springen, je staat natuurlijk te springen om iemand uh, voor een microfoon te krijgen. Zeker, zeker. Nou, daar gaan we naar luisteren. Want ik zei naast, naast Walter. Ja. En Walter is degene die uh, heel veel weet van 200 jaar Zandschrift. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ik hoorde net in de toespraak dat het uh, 30 januari gaat beginnen. Hè? Kan je daar wat meer over zeggen? Nou, dat ga ik hem niet vragen. Ja, oké, okay, prima. Ik... Uh, Walter, kan je wat meer vertellen over 200 jaar uh, Zandschrift? Nou, oké, dat kan ik wel. En, ik bedoel dan uh, 30 januari, hè? Ja, eh, 30 jaar... januari is precies 200 jaar geleden dat koning Willem I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 Morgen vooral uh, Ja, zeker. En uh, uiteindelijk, uh, waar, waar, waar, waar, waar is de officiële uh, boekuitreiking? Ja, die officiële boekuitreiking is dus inderdaad in het Zandvoors Museum op de 30e, voorafgaand aan de Lichtshow. Dat doen we met genodigden, doen we met de mensen die het gemaakt hebben, doen we het genootschap, doen we het museum samen. Koen zal daar ook bij zijn. En, uh, Beth de bluis die zelf nota op ook van onderzoek meegedaan heeft in het uh, Noord-Hollands Archief. Dus daar uh, presenteren we het boek.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 Hartstikke leuk. Nou, nou is goed. Eh, dankjewel, alstublieft. We, we, we nodig je natuurlijk nog een keer uit. Ja. In de studio om erover te komen praten. Ja, wel, absoluut. Alleen als Hans dat wil, hoor. Ja, als Hans dat wil. Nou ja, uh, ja. Wat, wat, wat, nee, jij bent overigens nee. terug. Jij beslist. <lacht> nee, maar dit, dit was al een mooi verhaal, Ger, uitstekend. Ja, mooi verhaal. Is het, uh, ja, hoe is het weer? Is het uh, gezellig? Het weer is uitermate goed. Het is heel gezellig. Iedereen heeft er heel veel zin in. Oké. Okay.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 Want oh, het toch moeten ruilig, hè? ik hoor het al. Ja, volgende keer, volgend jaar. Oké. Okay. Ehm, hey, okay. uh, wat zullen we doen? Heb jij nog iemand bij je microfoon of zeg je van nou dat uh, gaan we nou, zo weer doen? ik denk, we moeten nog een keer even, de, de burgemeester wil ik wel even wat vragen. over eens iets. Oké, okay, ja prima. En uh, maar dat zal dan... Uh, ja prima, dus uh, bel je over tien minuten ja, nog even. Ja. Ja, zullen we dat doen? Ja, ook, ook goed, ja. Prima. Oké, okay, Gert. Tot zo. Oké. Okay. wij weer doei. een muziekje doei. doen. Doei, doei. Dag.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 Is George Koymans, de medeoprichter van de uh, van de ring medeoprichter met Rien de overleed, helaas? We hebben weer contact met uh, Ger. Hey, je, maar, uh, ja, Hans, ik zit hier uh, apart in de kamer met uh, de burgemeester. Oké, okay, heel goed. En Ben Zonneveld, dus uh, ja, we hebben even de rust om uh, wat, wat vragen te stellen over. Nou, perfect, uh, de helemaal de top. En de speech was uh, best indrukwekkend, uh, vonden wij.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 Het gesprek stimuleren. Um, maar we kregen ook een terechte vraag uit, uh, uit de gemeenteraad laatst van, joh, uh, iedereen moet zo'n noodpakket hebben. als mensen daar nou geen geld voor hebben. Dus, uh, ja, maar ook dat. Uh, dus dat zijn wel wezenlijke vragen. Maar ik heb ook gezegd, ik zeg niet dat het gebeurt.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 En ik uh, wil ja, gewoon het beste voor Zandvoort. Ja, dan zeg ik. Proost op het nieuwe jaar. Proost. Uh, heel goed uh, interviewtje uh, met onze burgemeester... ...naar aanleiding van zijn uh, speech. En uh, ja, nu hoor ik dat de telefoon even wordt neergelegd... Nou, maar, ...maar niet uit, want wij gaan er nog even uit met een plaat. Uh, wat gaan we draaien... Ik heb uh, Ossie Osborne. Ossie Osborne, oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk de liedzanger geweest van Black Sabbath, hè? Dat is jouw favori ja. favoriete band. Ja. En um, ja Ik hij probleem. heeft daarna een solo-carrière gehad. Ja. Meer dan 100 miljoen platen verkocht hè, die ja. Ossie Osborne. En hij heeft een, uh, een show gehad en... Um... Hij, hij is overleden aan Parkinson. Ja, daarna... Parkinson. Twee, ja. Op 22 juli, 76 jaar oud. Het was ook een beetje merkwaardig, maar, Want er is ooit een vleermuis bij hem op de, op de bühne gegooid. Die beet hij zijn kop af. Wist je dat of niet? Ja, ja, ja, heb ik gehoord. Ja. <laughs> ja, dat, dat is wel een heel apart, moet ik zeggen. Maar goed, uh, daar ben je ook uh, liedzanger voor, uh, Black Blackstone. Dat is ook voor, een he? beetje gek, hè? Oké, okay, no, uh, no More Tears gaan we ja, draaien dan. No hè? More Tears. Oké. Okay. Ja.